Dit was het nos Show. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. Rotterdam voor het knopend Kleinpolderplein 3 kilometer. En op de A20-hoek van Holland richting Gouda voor het Kleinpolderplein 2 kilometer. Heeft te maken met de werkzaamheden na de afsluiting van de A20-hoek van Holland-Gouda. Die is tot maandagochtend dicht tussen de knopende Kleinpolderplein en Terbregseplein. Verkeer kan omrijden via de Ring Rotterdam-Zuid via de Benelux-tunnel. Tot zover de verkeersinformatie.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 Het is al gescoord. Inderdaad, in de tweede minuut was het Bai. die beslissende tikje gaf. Het was Hauke, uh, die jager, die weggestuurd werd, die gaf de bal uh, voor en die schoot hem eigenlijk al op doel. En uh, die, die kon er net niet meer bijkomen. en zodoende was het uh, die. ...die hem rustig kon intikken... ...en dat betekent dat Bloemenaal na twee minuten altijd uh, 1-0 voor staat in deze wedstrijd... ...hier op het Haarland terrein... ...wat er erbarmelijk uitziet... ...dat kunnen we het is gewoon dadelijk uh, stellen... ...het is gewoon niet normaal om te voetballen... ...het is gewoon één hobbelvlakte en zandvlakte... ...dus ik ben reuze benieuwd hoe dat gaat vanmiddag hier met die ballen... ...die gaan natuurlijk alle kanten op uh, stuiten... ...dit is echt... Uh, dit, is, uh, ...dit is geen omstandigheden om een wedstrijd op te spelen eigenlijk... ...op zoveel veld... ...maar ja, het zal toch gespeeld moeten worden... ...en de belangen van Bloemenaal zijn natuurlijk heel erg groot... want uh, Vloemendaal kan nog steeds die na-competitie halen. Ze moeten natuurlijk winnen, maar ze zijn ook afhankelijk van andere wedstrijden. En dat betekent dat de uitslag tussen, tussen de DSK en OG ook reuze belangrijk is voor Vloemendaal. Mocht OG winnen, ja, dan heeft Vloemendaal de, de na-competitie sowieso. En de, het gromme verschil is er ook. OG, moet, OG wil ook winnen, want OG die staan met één punt van Zwaneburg af. En het is de laatste wedstrijd van de competitie. En dat betekent dat zowel Zwanenburg ervoor gaat, maar niet staan één punt voor op OG. En uh, OG zal er ook voor gaan. Als Zwanenburg een punt dan liggen en OG zou winnen, dan is, uh, dan is OG kampioen. En dan zongen we dan ook uh, praktisch zeker van, uh, van haar competitie. Dus het is en blijft een spannende middag. Hier natuurlijk in het Haarlem uh, stadion, zoals we het zeggen. Maar ja, stadion is het nog wel. Maar het zijn opwaarkelijk om.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 Ja, goedemiddag uh, Lennart. Ja, inderdaad, TTM Race, wordt een race over 41 ronden. En inderdaad, twee uur starten, Iets over twee uur. Inmiddels uh, één ronde gereden. En dan mag je je volgens mij weer kopen. Dura's, Die kwam goed bij de start. Even op de leiding. En nu, ik heb ook een uh, mercedes uh, die van plaats 2 nog had. Niet altijd gestart en werd voorbij gestoken door uh, Maaike Roor kunnen vellen. Zodat we nu zien dat uh, hebben we aan de leiding uh, Springlopen op de tweede plaats is en op de derde plaats is dat uh, Jamie Vrienden. Kijken we ook uiteraard naar uh, Rengen van der Zonde, onze uh, landgenoot. Gekwalificeerd netjes op een uh, elfde plaats. En uh, ja, Rengen had een goede start, uh, pakte de tiende plaats. En in de eerste ronde is hij ook nog uh, Mortara voorbij kunnen gaan, of uh, Molina voorbij kunnen gaan. En inmiddels uh, Rengen van der Zonde, dus op een negende positie.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 What's all the charm for you? You can't concern yourself with bigger things. You catch a poem like the dragon's wings. Cause it's the heat of the moment. The heat of the moment. The heat of the moment.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 Oké, okay, dankjewel Tjerk de Blauw. 1-1 dus uh, voor Allianz tegen VVC Bloemendaal. Uh, gelijkstand dus, uh, het heel benieuwd. Het is hartstikke spannend. En uh, ja, we gaan natuurlijk uh, ook uh, even door naar uh, het Circuitpark Zandvoort. Want daar is uh, Willem van Denzen. En uh, Willem, ja, die uh, heeft natuurlijk meer informatie over de DTM. Willem, goedemiddag. Ja, goedemiddag DTM. Uh, inmiddels alweer zes ronden gereden hier op het uh, Circuitpark Zandvoort. ...de uh, leiding uh, Bruno Spengler... ...ja, die wordt uh, op de gezeten door uh, Mike Roggenvelder... ...en uh, kijk even verder in het veld... ...dan is het ook uh, Timo Scheider... Uh, ...ja, Timo Scheider regelmatig... Uh, ...deed en hier uh, van Polenstad. 6, 7, 8 en 9 hebben we toch wel een uh, flinke uh, gevecht opleveren. Dan hebben we uh, het over Kerry Peppert. Kerry ook niet minst uh, drie maal gewoon Al op, op Zandvoort, ook van de afgelopen twee jaar hier op Zandvoort. Hij wil graag uh, de 3e om te inhalen en drie keer op de Nou, daar is hij nog in één van les, want Hij is op de uh, zesde plaats. Kijk verder nog even waar uh, Ringen van de Zonde uit Ringen van de Zonde keurig op de negende plaats. Nu nog. ...naar zeven ronden... ...dan de DTM is ook verplicht tot twee pitstops... ...dat mag je zelf bepalen met een maar... ...dat moet gebeuren tussen de ronde 11 en 31... ...dus tussen de 11 e en de 31 e ronde... ...moet iedereen twee pitstops maken... ...dat gaat dan enigszins de boel door elkaar schudden dus we weer... ...maar aan het einde van de race gaan we zeker zien... ...ja wie daar...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 Toto met Hold The Line. 1-1 uh, was het bij uh, Allianz tegen BwC Bloemendaal. Tjerk de Blauw, is dat toch steeds? En dat is dan nog steeds 1 uh, tegen 1, maar net ging uh, Paul John er tussendoor vandoor. En die werd neergelegd in het stadsgebied, maar uh, de dus scheidsrechter zegt er, uh, wijven het uh, weg. En dat het geen penalty was, maar ja, volgens mij was het gewoon dadelijk een penalty. Daarvoor een identieke situatie met Biden, die er ook gingen in ging rood heen. En die werd ook neergelegd in het stadsgebied. Of hij denkt dat er door het een slechte veld komt, de scheidszichter. Maar dit waren gewoon twee geijden, penalties. ...en had het eigenlijk moeten gegeven worden. Maar ze worden niet gegeven. En dat betekent dat die stand hier nog steeds 1-1 staat in die wedstrijd. En het Allianz probeert de aanval uh, op te zetten. Allianz had eigenlijk wat weinig. Uh, uh, een doel van, van, uh, van uh, Micha Hout uh, geweest is vanmiddag. En uh, Bloemelaan wat uh, volop de aanval uh, trekt. Nu een bal van de geijsjapoel. Heeft weer om naar voren te spelen. Komt daar niet bij. Dan moet daar een uh, Paljon achter. Paul John komt er ook goed tussen. over die bal heel netjes van middenveld. Moet er nu gaan doorspelen. Krijgt wordt dan neergelegd uh, op het middenveld. Door de nummer 6 van Allianz. Helaas, ik heb geen naam van Allianz, want ze konden het niet uitprinten. Hier, Het is hier, ja, ik heb het al eerder gezegd, het in omstandigheden om te voetballen. Maar niet te min, die wedstrijd gaat gewoon door. Komt de aan van Allianz. Het is uh, Robert Janssen, linkerkant van de bal. En linkerkant van de veld. En weer een door te plaatsen meteen een bide. Die, bij die ja, heeft de bal in zijn voeten. gaat kijken hoe hij doet. dan door te plaatsen? met dat leurt denk ik niet. Dat betekent dat er een ingooi komt. En uh, Robert Janssen die is vandaag in het veld gekomen... als linksdenkzijde. En dat betekent dat hij, hij heel ver kan gooien. Die gooit ze zo voor het doelgebied. komt die wel er ook heel ver door. Maar gijs is kan er net niet bij. Omdat die wel dus ja, wegstuit hier. En dat betekent dat die aanval afgeslagen is. En dat de Allianz Rustig die bal kan ophalen. Achter het doel gaan. De doelman van de Allianz Rustig gaat kijken waar hij hem heen kan spelen. Bloemendaal dus wat iets gewijzigd opstelling speelt. Zoals dan als de afgelopen weken. En dat komt omdat dus ja, een aantal geblesseerden zijn. En dat heb je natuurlijk altijd in deze periode. Er komt de lange bal van de Allianz richting de spitsen. Het is van, van Marten die er goed tussen zit. Martin Buier in één keer door naar. A, oudste jagen, oudste jagen. kan er niet bij komen. Betekent dat de Allianz die bal kan oppakken? Minder dan. Allianz aan de rechterkant van het veld. Dan moet Sebastian Thomas achteraan holen. Krijgt er een man in zijn nek. Maar die schuimte goed af, die bal. En houdt die bal nog steeds goed in zijn de plaats Dennis, Dennis Plaatsen we in één keer door dan naar Tim Beren. Tim Beren kan er nog net bij komen. Doet het heel netjes. Lach doorgaan. gescheiden. Moet hem nu gaan geven. Richting Paal Jones. Paal Jones gaat weer naar het sasgebied. En is daar dan toch nog een man van Allianz hier bij komen. En het is Paal Jones die nog steeds vecht voor die bal. En dus is Allianz die die bal nog heeft. Aan de linkerkant van het veld. Gaan een aanval op en weer te zetten. Dus het is die er goed tussen komt. En die bal dan weer aanraakt. Dus die dit houdt, de Jager, aan de rechterkant zelf, plaats hem door naar Gijsje Poelgeest. Gijsje Poelgeest, hoef dat weet tip te bereiken, maar dat kan niet, omdat die bal wegstuit. is de Allianzijder om de bal te kunnen oppakken. En is het daar Sebastian Thomas van Luminaal die de bal kan oppakken. Ziet dan aan, Tim Jones, Tim Jones, die heeft een prachtige neer, en Tim Jones gehoord het. Wat een heerlijk aanval, wat een heerlijk aanval, prachtige bal van Sebastian Thomas. Die zag Tim Jones erin gaan, en dat betekent 1, 2, voor Luminaal. Met amazing ZFM Race Radio Pit Report, Pit Report en dat doen wij natuurlijk met Willem van Nensen op het circuitpark Zandvoort Willem, je sloot net je verhaal af over de, vanaf de elfde ronde uh, kunnen er uh, pitstops uh, komen. Uh, zijn deze al geweest, Willem? Ja, uh, Nee, uh, we hebben nog geen pitstop gebracht. Uh, dus rijden die rijdt uh, aan de leiding, dus the... yeah. ja, het is maar TSX, maar TSX en meerpower naar hier in zo'n groot. Ja, slecht gequalitiseerd, 16e en ja dat past niet uh, bij de man. De man ligt nu aan de leiding en uh, ja, hij heeft de pitstop nog niet gemaakt. Hij heeft vrij baan ook, dus hij gaat nog voor wat sneller ronde Om toch uh, te kijken, de voorstond wat uit te breiden, zodat de pitstop enigszins uh, gebekt is. Op de tweede plaats vinden we dan uh, inmiddels terug, uh, Mike Rockefeller, eveneens in Audi, die uh, met de pitstop uh, toch uh, ja, de leider in de wedstrijd, uh, Bruno Spengler, uh, gepasseerd is. En op een vierde uh, plaats uh, vinden we nu uh, Jamie Green. Jamie Green ook uitkomend uh, voor Mercedes. Vijfde is het. Timo Scheider Timo Scheider uh, in de Audi uh, onderweg en uh, kijkt een uh, Nederlander uh, ringen van de Zin uh, nu op uh, plaats 11 terwijl we zien dat uh, Ralf Stumacher een andere investigation is wat, uh, waarom misschien weet ik hier van het verhaal en sinds bij het uitreden van de fixatie tweede Mike en derde Bruno Oké, okay, dankjewel Willem. Zometeen weer meer DTM hier op het circuitpark Willem, dankjewel alvast voor dit moment. Um, we gaan eventjes kijken, het is half drie geweest. Dat betekent dat de wedstrijd Ajax FC Twente officieel uh, ja, zou moeten beginnen. Maar ik zie op de teletext dat het er nog niet uh, aan de gang is. Dus. Um,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 Is al uh, gedegradeerd naar de eerste divisie, heeft naar de Jupiler League. Uh, heeft in die zin niks meer te verliezen. Maar ja, misschien voor de fans dat ze toch nog denken, laten we deze wedstrijd maar winnen. Zometeen gaan we weer terug naar uh, de wedstrijd uh, Allianz tegen BWC Bloemendaal. Daar was het 1 uh, tegen 1. Zometeen horen we er meer over van Tjerk de Blauw. Maar nu weer Snow Patrol met Chasing Cars. Met Chasing Cars. En wat we nog meer achterna gaan, is het voetbal bij Allianz tegen BVC Bloemendaal. Tjerk de Blauw. En waar het dan nog steeds 1-2 is in het voordeel, natuurlijk, van Bloemedaal. Of Bloemedaal met door het oog van de naald kroop. Dat is een bal aan de linkerkant van de Allianz. die ging vlak voor het en dat was die de toelangs. En als iemand bij van Allianz die hem kon in intekenen. Komt eraan aanval van de Allianz. Komt die bal. Die komt voor. De druk van Leeuwen die hem maar hoog en diep voorzet. Maar die bal die gaat het te ver voor. En dat betekent dat hij over de doellijn 1-zaal van Micha houdt. Micha houdt. Kan de die wel oppakken in plaats van door naar Bart de Ruine. Bart de Ruine aan de rechterkant van het veld. Gaat kijken of die er kan spelen. Zal op diep gaan spelen. Doet hij er ook, Taaltje om, taaltje om, pakt goed die bal aan. En wordt dan neergelegd uh, op het middenveld uh, door de nummer 5, Aljan. Dat betekent natuurlijk een fijne trap voor uh, Boemendaal. Die zal uh, Gijsjan uh, van Poelgeest gaan nemen. Want die heeft de goede trap in zijn benen. En die kan hem neerleggen waar hij eigenlijk wil. En uh, precies op, uh, op de spelers op zijn maat gooien. Meestal Dus Gijsjan die legt de bal klaar. Die zal hem erin gaan draaien. Komt die bal ook diep richting Tim Jones? Tim hij kan erbij komen? Nee, kan er niet bij komen. Dat betekent dat die bal voor al die anderen. Die worden meteen weggehaald in de verdediging. En dus Gijsjan Poelgeest die er goed tussen komt. Die de bal weer oppakt. Plaatsen dan een bij. Die bij. Die heeft de bal als een voeten. Gaat kijken wie die doet. Plaatsen dan richting Auken. Die kan er net niet bij komen. Toch. Maar de elke door na vervolgens die bal is het Tim Jones. Tim Jones heeft nog steeds die bal in zijn voeten. Maar die klotst van alle kanten uit. Dat betekent dat die bal weer afgeslagen hij is. Dit daar baalt Joe, dat baalt die schiet hem goed in. Maar dan is de keeper van Allianz die net nog een handje erbij krijgt. En dan mee En Nu is het uh, Robert Jones die, die bal weer inpompt. In het stadsgebied van Allianz komt die bal weer. Die zit daar de, de verdediging niet goed tegenhaalt. En bij die zit er fantastisch tussen met z'n weer aan. die bal goed, kan hij hem binnenhouden, kan hem goed binnenhouden. En toch is die bal dan over de achterlijn heen. En dat betekent dat die aanval afgeslagen is uh, door, uh, door de Allianz. een aantal de goede acties achter elkaar van Bloemenal, uh, die dus uh, direct... ...doelgericht zijn. En dat is natuurlijk de bedoeling. Ik kon die wel van de Allianz. Op de linkerkant wil zelf. Je gaat bij die achteraan. Beide. die moet als zijn steun krijgen. Maar die Sebastian Thomas die komt helpen. Sebastian Thomas komt hem op Tim uh, Weren. Die kan niet houden. Dus we moeten gaan nemen. Die, die bal van Allianz krijgt. En dan moet Bart de Buwine... ...heeft dan zijn enzovoort. Die moet die bal weghalen. Dat doet die er ook goed. En die wordt aan zijn shirt getrokken... En dat betekent een vrije trap voor Bloemendaal op de hoogte van het 16 meter gebied. En die zal ongetwijfeld lang en diep naar voren gaan. Want goed voetbal is hier praktisch niet mogelijk. Het is dus Bart van die die bal gaat, gaat gaan neerleggen hoe hij hem kan gaan stelen. Dat bal moet 1 metertje naar achteren van de scheidsrechter. Maar dat doet hij dan ook. En dat betekent dat hij nu genomen kan worden. We gaan we even kijken of dit er een, aanval, of een goede aanval wordt voor Bloem. Nou, die bal van bakken richting Faaljohn. Faaljohn kan er niet bij komen. We denken dat nu dat Garewe die bal kunnen oppakken. En de was en goed ertussen komen. Maar die kan er niet bij komen. En is het een lange bal van Allianz? Dat er in hetzelfde. Dan moet Robert Jansen bij komen. Robert Jansen kan niet met die bal komen. En dat betekent dat Allianz steeds die bal als goed heeft. Komt die bal dan in het centrum? En is daar Van Leeuwen die er tussen komt? Maar is dan Robert Jansen die probeert echt tikken? Doet dat wel goed? En is daar ook die Ager die goed assistentie verleent in zijn uh, verdediging?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 Als uit keihard ingepushte strafcorners werd het dus uiteindelijk 6 tegen 2. Nou, vandaag om drie uur op het kopje begint de tweede wedstrijd dus. Uh, Bloemendaal speelt dan tegen Rotterdam uh, op het kopje van Bloemendaal en Reek En uh, Noortje, Gol, die zullen ons hiervan meer informatie van voorzien. Uh, zometeen gaan we ook natuurlijk weer naar de DTM op het circuitpark Zandvoort. Maar nu eerst James Brown met It's a Man's World. A woman or a girl. He's lost in the wilderness. He's lost And bitterness. James Raumet, it's a man's world. ZFM Race Radio Pit Report. Bit Report. Ja, en dat doen we natuurlijk met Willem van Densen. Hij is nog steeds bij de DTM. Willem, uh, in hoeveelste ronde zijn we beland? Uh, we hebben in de middel van uh, 41 op een stuk te We zijn in de middel van een stukje afgelopen. Ja, dit stopt in volle heen. Hij lange tijd was Mathias Oogström. Niet maar doorgelopen rijden. We waren net al het meestal. Maar twee is maar Engel, in de Mercedes ook een pit. Maar het derde, extra. Kijken we Ringen van de zon Die vinden we nu terug op uh, de 14e positie. Ringen inmiddels wel. Ik het de in moet uh, gaan, dat is uh, David Coulthard Tijdens het tijd uitvoeren uh, van de koetstops is hij uh, ja, met hoge snelheid, te hoge snelheid door de pitch uitgereden. Het was gevolg dat er een uh, drive-through uh, is opgelegd, die heeft hij uh, zojuist uh, voldaan en het, uh, ja, dat. Uh, nou, de man alleen nog verder naar beneden. We vinden hem nu terug op de 16e plaats. 17e is dan. En de eigen sluiter is dat. Dat is Rachel Vrij. Leuk leuke Zwitserse dame, maar daar houdt het bij op. Dan kijken we één uitval op het doel En dat is Albert Turki. Die uitval is de man uh, rijk voor Audi. Maar de leiding nog steeds. Dus Martin Schulz. Tweede Mario Engel. En derde Matthias de Ex. De Rengen van de Zonde. Nog steeds de plaatsvereniging. En we laten meen ik heel even voor wat het is. Want uh, er is weer gescoord bij Tjerk de Blauw Alliance BVC Bloemendaal. Hier is stand uh, 1-3 geworden. Het was uh, Gijsjam dat een goede combinatie van uh, Bloemendaal. Die bal ging snel heen en weer rondgespeeld, uitgespeeld. Gijsjan uh, die uh, kreeg de bal volgens zijn voeten. brengt hem in de rechter benedenhoek. Maar ja, iedereen dacht uh, dat hij ernaast was. Maar die bal die ging uh, dwars door het net heen. Dus en de dus scheidsrechter zag zag geklukt. Dus dat betekent dat er een geld op doel van is. En dat Bloemendaal hier met 1-3 voor staat. She's a maniac, man. You knew I'm not that kind hier een en al gezelligheid. En waar het uh, ook uh, waarschijnlijk, uh, behalve spannend, maar ook gezellig is, is op het circuitpark Zandvoort, waar Willem van Deens is bij de DTM. Willem, goeiemiddag. Ja, goeiemiddag. Ja, zonder meer gezellig en uh, spannend, uh, zoals je zegt. Ja, uh, DTM alweer gevorderd door met uh, 29e ronde, nog 12 uh, maanden. Dus er zijn nog een uh, tweetal auto's uh, die hier een verplichte tweede pitstop moeten maken. En dat zijn... Uh, Martin Tomczyk en de, die doet dat inderdaad nu en uh, Matthias Eksem die dat ook uh, heeft. Uh... De en dan kijken we even naar de externe problemen. Dus de zijn niet zo lang in de leiding, maar mede vanwege het feit dat zij op zo'n mannen stelden, externe vinden het en dan de zonde uh, na alle pitstops. Uh, ja, iets wat op na plaats 13. Maar zonder meer een solide optreden van deze jonge Nederland. Aan de leiding dus uh, Mike Rockopel. Tweede, Bruno Stegler, de Canadees. En derde vinden we de Engelsman Jamie Creek. Oké, okay, dankjewel Willem. Na het nieuws van drie uur zijn we weer bij jou terug. We gaan nog eventjes naar het kopje van Bloemendaal. Want daar uh, is net de wedstrijd afgelopen. Bloemendaal, dames 1 tegen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 To keep you safe and warm, now I'm just a face. In the crowd. I don't know your name, and I don't know mine. And yet I'm wearing our initials around this heart of mine. I don't need no proof to know that you are. Ik kan mijn hart zien. Maar ik kan je hart zien. Je kan mijn hart zien. Je hebt mijn zon. En mijn zon is we maken een probleem. Op 103,5. En in de ether op 106,9. Straks meer. Z-FM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van. Drie uur.